Goedemorgen, ik ben Dioke Teerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste prikken met het Janssen-vaccin zijn gezet. Het is na de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna het vierde waarmee mensen in Nederland worden ingeënt. Het zou eigenlijk al eerder gebeuren, maar de flesjes bleven een paar dagen op de plank liggen vanwege zorgen over bijwerkingen. Nu blijkt dat die bijwerkingen zo zeldzaam zijn dat het verantwoord is om er grote groepen mensen mee te prikken. Medewerkers van de GGD in Leiden waren net als eerste aan de beurt. In de Amerikaanse staat Ohio is een zwart meisje doodgeschoten door een agent. Gebeurde gisteren op ongeveer hetzelfde moment waarop de oud-agent die verantwoordelijk is voor de dood van George Floyd van een jury te horen kreeg dat hij schuldig is. Vanwege die timing wilde de politie de beelden van het incident zo snel mogelijk delen. We understand the public's need, desire en expectation to have transparency er what happened. We've worked heel hard tonight to provide om a short. Het gaat om een filmpje van een bodycam van de agent. Daarop is te zien dat een meisje door een ander meisje van 15 of 16 wordt aangevallen met een mes. De agent heeft zijn wapen dan al getrokken en vuurt vier schoten af op de aanvaller. Zij overleeft dat niet. Er wordt nu onderzocht of de agent dat zou had mogen doen. Russen willen vandaag weer massaal de straat op. President Poetin houdt zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement. En dat is een belangrijke dag in Rusland, vertelt onze correspondent. Normaal gesproken is dat een, een toespraak waarin Poetin zijn kennis uh, van feiten en cijfers demonstreert. Dus hij zal met veel cijfers komen over de stand van zaken in de Russische economie. En de grote vraag is natuurlijk of we ook wat zullen horen over de internationale situatie, de toenemende spanning met het Westen. Maar aanhangers van zijn belangrijkste tegenstander, Alexei Navalny, gebruiken het moment om opnieuw massaal te demonstreren. Op de meeste plaatsen droog, met wat zon vandaag en het wordt er gaat of 12. In Limburg ietsje warmer, daar kan wel een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, amstelveen alkmaar een kapotte vrachtauto bij Knappen-Kormier. Daar is de rijstrook nu dicht. Vanaf Akersloot is er een kwartiervertraging.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 weer een halve tel uh, te laten, uh, dan krijg je dat, uh, je mag de microfoon een beetje naar je toe trekken, want uh, de gast uh, van, uh, van uh, dit moment is uh, gearriveerd, dat is Brit Molenaar. Goedemorgen Britt. Goedemorgen. Ja, eerst even afkondigen, want dat is wel zo netjes. Uh, the Arthur's and Something with Oceans heb je het al. Hè? Uh, iets met water. En daar uh, gaat het onderwerp ook al over. Uh, vond ik uh, eigenlijk een beetje... Uh, het nummer van 2020. Maar iedereen denkt van... Uh, waar heeft die koper het over? Ja, is mijn, uh, dat is mijn uh, pakje aan. een stukje muziek. Bovendien was ik een halve delta laat. Ja, en uh, een gast uh, in de studio. En een telefoontje wat... Ik nog even afhandelde, namelijk, namelijk de dame die in het vorige uur heeft, die ik heb geïnterviewd, over het ijsberijden. Want ja, we krijgen een ijssalon erbij. Britt, vind je dit leuk dat, dat, dat er weer een ijssalonnetje erbij komt? Ja, zeker. Lekker in de zomer ijsjes eten. <laughs> ja. Ken je, ken je het, dat, de ijssalon die, die er gaat komen? Of, ja. ja? Uh, ja, de reden waar we voor jou hebben uit... is niet om het ijs, maar... Uh, het heeft wel iets... Hè, water en ijs, uh, dat is een, een vorm. Hè? Ijs is een, uh, een toestand... van het ijs. Uh, is een toestand uh, van het water. Uh, scheikundig gesproken... Zover gaat mijn scheikundige kennis en daar houdt het <laughs> verder mee op. Uh, uh, want we, we, ik zag een bericht uh, bij ons uh, op de Facebook pagina uh, voorbij komen dat jij uh, hier in Haarlem en omgeving het beste profielwerkstuk had gemaakt en dat ging over stop de verdrinkingen. Ja, dat klopt. Ja, ben je er trots op? Ja, zeker. het ja. is een prijs die je ja, niet snel krijgt, je moet ja. eerst genomineerd worden en dan win je het. En, ja. Ja, dat is wel fantastisch. Ja, het nomineren, want, want dat, dat, dat is ook een dingetje, denk ik. Want wie nomineert jou dan daarvoor? Of doen de, de leerkrachten dat? Of wie doet dat? Nou, per school mag er per niveau van HV of vwo mag er één profielwerkstuk worden ingeleverd. Mm -hmm. en dus mijn school heeft uh, mij als beste profielwerkstuk uitgekozen. Dat is naar de Koninklijke Hollandse Maatschappij... der Wetenschappen gestuurd... En die heeft mij weer genomineerd. En Aha. daar heb ik de prijs gewonnen. Oké, okay, dus uh, ja, Zandvoortse die een, uh, een, uh, een prijs wint uh, vanwege haar werkstuk. Nou, uh, dat werkstuk, dat, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Daar komt de zijdelings even bij. Want, uh, want ja, jijzelf, uh, want het komt niet zomaar aan aanwaaien. Want je, je hebt er iets mee met dat, uh, met dat onderwerp, toch? Ja, dat klopt. Ik ben uh, zelf lid bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja. Ik ga deze zomer uh, de lifeguardopleiding opleiding ook doen. Mm -hmm. En uh, nou ja, iedereen weet denk ik wel wat er vorige zomer is gebeurd... hier ook in Zandvoort. Ja, ja, ja. En uh, ik dacht, ja, dat kan niet. Dit nee. moet stoppen. En uh, vandaar ook dit onderwerp. Ja, Van, door... Stop de verdrinkingen. Ja. Uh, voordat we daar ook verder over gaan... Uh, eerst over jou bij die Zandvoortse Redeningsburgade. Hoe ben je bij die Zandvoortse Redeningsburgade gekomen? Uh, nou ja, dat is wel grappig. Mijn moeder die komt uit uh, Brabant. Mm -hmm. En die uh, was dus een beetje bang voor de zee. Dus ik ben eerst reddend gaan zwemmen. En zo ben ik eigenlijk weer uh, terecht gekomen op het strand. Ja. Maar het is wel, uh, Zandvoorters dus en Zee, dat is uh, bijna onlosmakelijk met elkaar, denk ja, ik. Hè. Ja, dus kan uh, niet meer zonder. <laughs> nee. uh, maar goed, uh, maar wat, wat, wat vind je het leuke bij, uh, bij de Zandvoortse reddingsbrigade? Nou, dat je er als één team staat. Mm. En niet echt per se als team, maar ik denk echt als familie. Je kent elkaar goed, je staat er samen mm. en uh, je bent er voor de badgasten. Ja. Je helpt ze en dat vind ik wel echt het leukste aan de ja, dat, brigade. Dat zijn ook wel eens de gesprekken die ik wel eens, uh, waar ik het uithaal met Ernst Brokmeijer van de Brigade. Jij, jij kent hem ook, dus, uh, dus, dus, uh, Maar goed, uh, het, het familiale, dat is ook de kracht denk ik ook van de Sandvorsstrijdingsbrigade denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, want je zei het al, hè, de, de afgelopen zomer, dat was uh, ja, een krankzinnige zomer. Je die, die beleefde eigenlijk uh, afgelopen zomer? Nou ja, ik ben nog maar een paar dagen echt op het strand geweest. Maar ja. dat ik er was, was het zo druk. En ja. uh, je hebt zoveel mensen uit, het, uit de zee moeten halen. Omdat het dus zo gevaarlijk was. Ja. En uh, ja, bizar. Ja, nemen ze dat ook aan? Want je bent natuurlijk nog een vrij uh, jonge dame. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, uh, je, bent, uh, je bent 17, Maar toen uh, was je toen ja, 16, denk ik. Of? Ja, toen was ja, ik 16. Jaar. Ja, nemen ze dat dan toch nog van iemand aan, uh, van jou, of niet? Nou ja, gelukkig sta ik er niet alleen voor. Hm. Ik heb dan ook nog mensen bijvoorbeeld op de boot of in de auto. En hm. uh, die helpen mij er ook wel bij om te ja. zorgen dat ze eruit gaan. Ja, want uh, dat is niet zomaar natuurlijk, hè? Dat, dat, uh... Nee, we doen uh, dit echt met een reden dat we mensen echt de zee uit halen. Omdat het echt heel gevaarlijk is. En vooral ook door de muien. Hm. Uh, die trekken zo erg. en. Uh, ja, we ja. willen we zorgen dat mensen niet verdrinken. Ja, dat is, dat, dat is weer een mooie uh, aanleiding om het even over die muien te hebben. Want dat was vorig jaar een uh, behoorlijke probleem ook. Hè? Die, die mui. Wat moet je doen als je uh, onverhoopt toch met een mui te maken krijgt? Ja, ik, we kunnen hem weer stellen. Hè? En die vraag. Dus wat moet je doen? Nou ja, als je echt in een mui terechtkomt... Mm. moet je eigenlijk, ja, dat klinkt heel raar, maar niks doen. Je moet je mee laten drijven. En als je voelt dat de stroming afneemt... Mm. dan moet je naar uh, de zijkanten gaan... en zorgen dat je terug kan lopen over een zandbank. Dus ja. niet terugzwemmen in een mui. Want dan raak je vermoeid en uh, dat lukt je niet. Ja, en dan uh, loopt de kans dat je, dat je dus het niet na kan vertellen. Uh, lo, lo, ja, dat die kans is dan veel groter in feite eigenlijk ook. Ja, zeker. Ja, um, over die muien gesproken. Um, er was in 2015... en dan kom ik even toe op dat liedje... wat ik even wil, uh, wil draaien... want uh, in 2015 was daar ook uh, sprake van. Uh, toen kwam er een, uh, een, een van oorsprong... een Zambiaanse uh, dame... Uh, die met een Duits gastgezin hier uh, te gast was. En die vond het hartstikke leuk... om uh, de zee uh, te zien. En wilde dus ook uh, even in de zee uh, waden en doorlopen. En dat ging helemaal verkeerd... Uh, uiteindelijk in de muigenstad En die heeft het ook helaas niet na kunnen vertellen. Uh, het liedje wat uh, Ruud Houding heeft uh, geschreven gaat daarover. Uh, Night was on the town. spacecraft's chasing the horse and carriage. Round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed. Aimed at something on the ground. The bill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 Ja, onlosmakelijk bij, bij, dit, bij dit verhaal natuurlijk van de Zandvoortse reddingsbrigade is het verhaal van Ruud Houlings. Nummer Nightfalls on de Town, Ruud, want ook hier in Zandvoort... en heeft dit liedje toen geschreven in 2015. Tragisch gebeurtenis hier aan de Zandvoortse Zee. Enkele dagen later is deze jonge dame teruggevonden... want ze kon niet zwemmen... Um, ja, en jouw werkstuk, want uh, Brit Molenaar is hier uh, te gast bij mij op dit moment in, uh, in de studio, uh, gaat over de, de stop, de verdrinkingen, waarmee ze dus uh, de prijs heeft uh, weten te winnen hier in de regio als beste profielwerkstuk. Zo zeg ik het goed. Um, dan het werkstuk zelf. Uh, hoe, uh, hoe ben je eraan begonnen? Nou, ja, dat vond ik nog wel moeilijk. Ja? Um, ja, het begin is altijd, denk ik, wel moeilijk. Um... Maar ik heb een hoofdvraag gesteld, een deelvraag... en die ben ik gaan beantwoorden. Ja. En uh, om echt onderzoek te gaan doen, heb ik ook twee enquêtes gemaakt. Mm -hmm. Eentje onder het publiek... en eentje onder verschillende reddingsbrigades in Nederland. Mm -hmm. En uh, nee, daar heb ik onwijs veel uh, reacties op gehad. Ja. bij het publiek meer dan 500. Ja. Dus uh, nou, misschien heeft u die wel ook langs zien komen. Ja. En uh, door middel van die enquêtes heb ik ook... Uh, ja, het geanalyseerd en uh, ben ik uiteindelijk ook weer tot een conclusie gekomen. ja Want dat is heel belangrijk, conclusies uh, trekken in een uh, werkstuk. Ja, zeker. Ja, en met die conclusies geef ik ook weer eigenlijk advies aan de reddingsbrigades. Ja. En uh, nou ja, vooral in Zandvoort. Um, ook bijvoorbeeld met een app. Ik uh -huh. uh, ben tot de conclusie gekomen dat een app uh, heel belangrijk is. Dat er ook veel vraag naar is, omdat uh -huh. het... Uh, heel actueel is. Uh -huh. uh, iedereen heeft tegenwoordig eigenlijk denk ik wel een telefoon. Uh -huh. En uh, in die app wil ik uh, in één oogopslag laten zien... Uh, wat de gevaren zijn van de zee. Welke vlag er hangt bijvoorbeeld. En, uh, ja. ja, want je, je zegt het, uh, de gevaren. Ik, ik, ik sla even op uh, pagina 10. <laughs> ik blaad er ook eventjes er doorheen. Uh, dan zie ik op een gegeven moment uh, uh, lichamelijk en geestelijk uh, gesteldheid. Dus uh, in de situatie als je op een gegeven moment met uh, gevaren te maken krijgt. Hè, dus naast uh, de eerder genoemde gevaren komen ook lichamelijke en geestelijke uh, gevaren voor. Ja, dat klopt. Maar, ja, um, wat, wat zijn dat? Uh, is dat het moment dat je dus in het water ligt en dat je niet meer weet wat je moet doen? Of uh, hoe zit dat? Ja, Bijvoorbeeld angst. Ja. Dat je bang bent bijvoorbeeld voor dieren. Of dat je in een oh, dat, stroom ja. raakt. En dat je denkt, wat moet ik nu? En ja. mensen in, die uh, in paniek zijn... Um, ja, die moeten eigenlijk tot rust proberen te komen. Want als je in paniek bent... dan uh, ja, raak je ook wel snel vermoeid. En dan is de kans groter dat je ja, komt te verdrinken. Ja. Uh, speelt voorlichting... Ook een rol en kom je daar ook in je werkstuk uh, daarbij ook uh, op, uh, op dat punt uh, terecht? Ja, voorlichting is zeker belangrijk. Ik denk dat het al vanaf uh, kleins af aan moet. Dus bijvoorbeeld bij basisscholen. Dat mm -hmm. uh, doen wij als reddingsbrigade ook al. Maar dat is ook een conclusie uit uh, mijn onderzoek. Mm -hmm. Want als je weet wat een mui is en hoe je eruit moet komen... als je weet wat de zee inhoudt, dat het geen zwembad is... maar echt gevaarlijk eigenlijk mm -hmm. elke dag... dan denk ik dat mensen veel meer opletten als ze de zee ingaan... Ja, ja uh, je, dat zeg je ook heel goed. Dat is ook wat Ruud Haveling, hè, de man van het, uh, van het uh, stukje muziek... wat je net hebt uh, gehoord, die zegt dat ook. Die zegt ook van, waarom wordt er niet voorgelicht? Het is niet alleen de dus voorlichting op de scholen... maar zit, dat zit denk ik ook bij degenen die hier ons, uh, ons badplaats bezoeken. Denk ik. Of, uh, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, we proberen heel veel voorlichting te geven. Mm. Dit doen we natuurlijk ook op basisscholen hier. Nou ja, vorig jaar niet vanwege corona. Mm. Alleen wij als Zandvoortse badplaats merken ook dat heel veel mensen buiten Zandvoort komen. En voor ons is het moeilijk om hen te bereiken. Um, maar we proberen ook een manier te vinden om mensen die hier op vakantie gaan te bereiken en hun de voorlichtingen te geven. Ja. Ja, dus over de zee? Dat, over de zee. Ja, want dat, dat, dat is wat Ruud dan uh, betoogde. Die zegt dan, uh, ja, dat zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Dat je op een veilige manier hier uh, je vakantie kan vieren. En dat hm. je dus weet wat de gevaren van de zee eigenlijk uh, zijn. Want dat... Dat is wat hij uh, ook met het liedje probeerde te bereiken. Ja. Dus, uh, maar dat deel jij ook. Jij ja. onderschrijft dat hele verhaal uh, volkomen in dat, dat opzicht. Zeker. Ja, er staan er uh, heel wat uh, tabellen in en dat soort dingen. Uh, en dat is, hem uh, dat eigenlijk uh, de onderdelen van, van uh, m, ja, hoe, wat er gebeurd is en hoe het zou moeten? Uh, is dat het? Nee, de tabellen die je denk ik nu voor je hebt, dat zijn... Ja, een uh, pagina 18 zit ik uh, nu even. Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar uh, de uitslagen van... Uh, Zoiets. Ja, dat zijn de uitslagen die uit mijn enquête van het publiek komen. Oh, dat. Ja, ja. En um, ja, dus dan... Uh, ik had verschillende vragen gesteld, ook waar ze vandaan komen. Mm -hmm. En uh, met diploma's en uh, hoeveel ze van de zee wisten. Ja. En zo heb ik dus ook conclusies kunnen trekken... dat bijvoorbeeld mensen die dichter bij de zee uh, wonen meer uh, gevaren kennen dan mensen die verder van de zee wonen. Ja. Dus dat is uit, uh, eigenlijk wel heel fijn om te weten. Dat ja. Je het weet van mensen die hier wonen, die kennen de gevaren wel. Ja. Maar ook uh, moeten we dan ons bedenken van: oké, okay, de mensen die dan ver van zee wonen, maar toch hierheen komen, kennen ja. de gevaren minder. Ja. Moeten we die dan ook voorlichten? Ja, ik weet dat, dat uh, David Molenburg, de burgemeester, die zei van de zomer: het is geen zwembad. Nee, dat is het zeker niet. Nee, nee. Ja. Uh, mensen moeten echt oppassen. Uh, het ziet er misschien leuk en speels uit, maar de zee is verraderlijker dan dat je denkt. Ja, uh, ja kijk, uh, ik vraag het nu al aan jou. Hè, maar uh, de zee, wat, uh, wat heb jij met de zee? Uh, ben je er ook zelf mee geweest? Ja, ik ook. Je bent als uh, vier, vijfjarig pukkie iedereen geweest. Maar daarna vond ik uh, water alleen maar uh, niks. En. Uh, <laughs> Nu is het alleen maar een zwembad. Uh, maar goed, uh, de zee is voor, voor mij een no-go uh, geworden, wat dat er gaat. Maar uh, ja, ik heb, ik heb er niks mee met, met, met de zee. Dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat voor jou hoor, dat al heel anders is. Ja, ik vind de zee fantastisch. Ik zwem er natuurlijk altijd ook me, uh, in, samen met de reddingsbrigade, ook voor mijn opleidingen. En het, Ja, het is heel moeilijk om te beschrijven, maar je voelt je echt één met de natuur of zo. Je ja. bent lekker aan het zwemmen. In ieder geval, je moet altijd wel oppassen, mm -hmm. maar uh, ja, ik vind het dus even fantastisch. Ja. Uh, ben je er uh, heel vroeg mee in aanraking gekomen of niet? Ja, ja? zeker. Ja, mijn ouders namen me altijd mee naar het strand. En zit daar dan ook die fascinatie in van uh, ik zou er iets meer mee willen dan, uh, dan alleen maar een beetje lekker badderen in uh, in zee? En, uh, en, en dat? Of is, dat, nooit, uh, of is dat, pas, uh, ja, dat besef pas weer later gekomen? Ja, ik denk dat het besef wel later is gekomen. Maar ik heb het ook altijd fijn gevonden om mensen te helpen. En dan zee en mensen helpen. Dan ja. kom je uit op de reddingsbrigade. En, ja. en dat is fantastisch. Um, goed, ja, dan komen we een beetje uh, aan het eind van het van van gesprek. Uh, de conclusies, je zegt het al. Uh, wat wat uh, zou er in jouw ogen moeten, moeten gebeuren om, uh, om het ja, zo goed mogelijk uh, te doen als je hier bent? En, uh, en dat je de rekening houdt met de omstandigheden? Nou, ja, In ieder geval, die app lijkt mij heel erg uh, fijn dat, dat hij uh, dat er komt. Of in ieder geval, dat we ergens uh, ja, die meldingen neer kunnen zetten. En de voorlichting lijkt mij ook wel heel belangrijk. En het uh, bereiken van mensen die dus uh, niet vanuit uh, hier komen. Oké. Okay. Ik, uh, ik, ik dank je voor je komst uh, naar, de, naar, deze, naar deze studio. Want uh, ja... En daar hebben we het er toch even goed over gehad uh, in dat opzicht. Um, dat was Britt Molenaar. Wij gaan weer even verder met uh, de muziek. Uh, dit is Nana Ambrose en Sweet Honey. <middels> Zo'n half uur gaat vrij snel. Als we het hebben over een profielwerkstuk. wat winnend is van Britt Molenaar uit Zandvoort. Het gaat over lifeguard. en over wat je moet doen om verdrinkingen te voorkomen. Nou, dat hebben we hier uitvoerig besproken. Maar de vaste onderdelen zijn er ook nog. En een van die vaste onderdelen is het nieuwsoverzicht overzicht met Mick Boskamp. Goedemorgen, Mick zal ik het zingen in plaats van oplezen. Dat meer, meer... Nou, dat dan... zou, ja, ik weet niet hoe jouw zangkwaliteiten zijn, maar uh, ja, elk, elk, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar uh, ja, uh, laat eens horen. Moet, uh, huh? <laughs> Als je jarig bent, ben je jarig in de uitzending toevallig of niet? Nee, nee, uh, in oktober, ja. hè? Pas, dan pas weer. Dus uh... je, ga ik voor je zingen. Misschien hebben we het dan op een woensdag en dan ik het nieuws doe, dan ga ik voor je zingen. <laughs> Ja, um, hey. goed, want uh, er zijn nogal een aantal dingen te bespreken. Um, want uh, we hebben gisteren weer een uh, persconferentie gehad. Ja. Nou, daar heb jij wel wat over, geloof ik. Nou ja, kijk, weet je wat wel interessant is? Dat er voor het eerst eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een, een cruciaal breekpunt. Uh, uh, wat er gisteren gebeurd is eigenlijk best wel, uh, wel interessant. Want uh, um, Rutte en de jongens, zeg maar het kabinet in dit geval, de regering die heeft de adviezen van, van RIVM OMT in de wind geslagen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. En, en dat, is, dat is, uh, kan heel interessant worden. Want stel nou, stel nou, en ik vind het dapper... Hè, want uh, uh, ik vind het echt een, een moedige beslissing van, uh, van Rutte en de jongen. Ja. Want stel nou dat de komende tijd die, die, die, die cijfers gewoon stabiel blijven of minder worden... Mm -hmm. met het loslaten van de maatregelen. Dat zou een ongelooflijk opsteken zijn voor, de, voor Nederland... Ja. Uh, natuurlijk. A, natuurlijk omdat er minder besmettingen zijn dan. Hè. De zomer komt er een beetje aan. Maar B, ook omdat die nevenschade, waar bijna nooit over gesproken wordt, uh, uh, uh, minder wordt dan. Snap je? Mm -hmm. want, want de terrassen kunnen weer open, de winkels kunnen weer open. Straks misschien met, met, met de volgende stap, als het lekker gaat met, met de cijfers. Lekker is niet het goede woord, als het goed gaat met de cijfers. Dan, dan zie je dat die maatregelen eigenlijk, hè, zoals je het ook in Texas ziet in, in de Verenigde Staten... Uh -huh. waar de gouverneur alle maatregelen heeft, uh, heeft losgelaten. Uh -huh. En toen zeiden ze van, je bent niet goed bij je hoofd, hè. Fauci en Biden, president, die zeiden van, oh, dit wordt een ramp en dit en dat. Helemaal niets gebeurt in Texas. Althans, niets gebeurt. Er is niets ernstigs gebeurd. Die cijfers zijn niet omhoog gegaan, zeg maar, van de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Als het ook nou in Nederland gebeurt, ja. Dan is dat goed. Want dat betekent namelijk dat die anderhalve meter en je handenstip was, en wat we altijd horen, en dat de maatregelen eigenlijk in handen zijn van de bevolking, want als zij zich goed gedragen, dan komt het goed, dat dat gewoon ja, minder wordt. Dus ik, ik vind het een hele uh, interessante tijd die nu aanbreekt eigenlijk. Ja, uh, dat, uh, dat uh, sowieso ook. Uh, uh, het is uh, uh, een, jou noemen het, uh, een, een, een beetje een kentering uh, in het hele verhaal uh, gekomen, ja, eerlijk ja, gezegd. Ja, ja. En als, die cijfers, als die cijfers nou echt gewoon uh, uh, stabiel blijven met de nieuwe maatregelen... Ja. want als het loslaten van de nieuwe maatregelen... dan praten we echt over een historisch uh, keerpunt natuurlijk. Ja, ja uh, wat, wat ik wel weet is dat Ernst Kuipers van de, de Landelijke Acute Zorg... die, uh, die, ja. uh, die, die zei al van, uh, dat, dat we nu op een stabiele plek uh, zitten. Dus uh, hij was in ieder geval niet... Uh, uh, ja, hij zegt uh, dat, dat, dat het ook uh, wel kan. Het zou kunnen zijn dat als het zo stabiel blijft. Hmm. dat eindelijk een keer die angel uit die angst wordt gehaald, snap je? Ja, nou ah, ja dat, dat, dat, dat is uh, even mij om het even. Uh, dan had je hier iets over Dave Roelvink? Of wil je ja, daarmee ja, afsluiten? Okay, heel kort, heel kort. Uh, uh, uh, die had een stukje in, uh, in uh, had een balmonde, geloof ik, uh, interview gedaan. Toen zei hij van dat uh, de mooiste dag van zijn leven, zeg maar, hè, dat, mm. de, de mooiste dag van zijn leven was toen mijn ouders uit elkaar gingen. Hey. Nou ja, dat klinkt, dat is dat, dat een, uh, een fijne kop natuurlijk ook, hè. Hey. Maar dat heeft te maken, dat vond ik wel heel, heel, heel tragisch eigenlijk, dat uh, zijn ouders zoveel ruzie hadden, dat het uit elkaar gaan voor Dave eigenlijk een soort, ja, een soort, soort, soort, soort zege was, snap je? En mm. dat, is, dat is wel heel, heel zuur, vind ik, hoor, om dat, om dat te lezen. Dus ik had, ik had wel een beetje met die jongen te doen. En het uh, uh, ging ook een beetje terug naar mijn eigen jeugd, niet dat ik het meegemaakt heb meegemaakt dat mijn ouders zo'n ruzie hadden, maar die zijn ook uit elkaar gegaan en, en ja, dat, dat doet altijd pijn. Op ja. wat voor manier dan ook, weet je. Dus ik, ik, ja, ik vond dat een bericht dat ik eventjes even uh, moest vertellen waarom dat, want het lijkt niet net alsof je dat of, alsof je geen gevoel hebt, maar juist wel, ja. snap je? Ja. Dus dat, maar ja, er zijn twee veel belangrijke nieuwtjes in de wereld van de muziek. Ja! Ja, een van, uh, die, die, moet jij, uh, die heb jij gekend. Tenminste, in zoverre, uh, hij wilde geloof ik ook nog met jou op stap. Dat is Iggy Pop. Ik heb ze al gekend. Ja, en die andere, wie, wie was dat ook alweer? Nou ja, dan dacht je van het, het, het is vijf jaar geleden vandaag het Prins ja, dus dat Prins geleden... overkwam. Ja, ook, ja, dat klopt. Uh, Prins. Dus we hebben aan de ene kant een verjaardag van Iggy Pop die 74 geworden is. Aan mm. de andere kant hebben we dus het, overleid, het overlijden van Prins vandaag vijf jaar geleden. Ja. Laten we beginnen met, met, met, met, met Iggy Pop. Ja. Uh, uh, geweldige vent, ik heb met hem gebokst. en ik heb allemaal foto's <laughs> ja. nog van hem. Die heb ik ook gestuurd naar iemand die hem goed kent in Nederland. En ik hoop dat hij bij Iggy Pop belandde. Want het lijkt me zo leuk om een keer met iemand te, te, te kleppen al die jaren... dat we hè, voor de kant uh, in een box houden, noem maar op... en uh, geweldige foto's en ontzettend veel rol met hem gehad ook. Mm -hmm. En dat lijkt me zo leuk om nu, na zoveel jaren... om hem dan een keer te interviewen. En waarom vind ik dat ook interessant, mm -hmm. uh, Jaap? Omdat hij is 74, hij was beslaafd in heroïne... in die periode dat ik hem, uh, dat ik hem uh, zag. Mm -hmm. In 78, toen woonde hij in, uh, in, uh, volgens mij in Berlijn. Uh, samen met uh, David Bowie overigens. Ja, ja. Allebei waren ze enorm aan de drugs. En uh, uh, ik heb poppen ze stopt. Dit ja. klinkt sober al een hele lange tijd. Ja. En je merkt dat ook aan die man. Op de een of andere manier, dat straal je uit. Ja. Dat vind ik toch heel bijzonder. Uh, uh, uh, maar, maar, maar hij zegt er ook over, ik zeg het even in het Engels, ja. hij, uh, hij, hij werd daar ook gevraagd hoe gaat het met je, je hebt 74. And said, gosh, I don't climb the 30-foot speaker stack anymore. You couldn't the multi-speakers. Right. You do what you can do, you yeah. know. Yeah. But the basic idea is to try to deliver something other than a corpse, basically. Hmm. Which is what I find at most rock shows. You basically get a funeral experience disguised as fun. And I would that heel veel muzikanten zo aan de druk zijn... dat ze eigenlijk een beetje... Uh, aan het slaapwandelen zijn op het podium. Mm. En Reggie en heeft heel veel energie... En, en, en doet dat heel erg goed. En uh, ja, hij is 74 man. Hij ziet eruit, jongen. Hij heeft een lijf, jongen. Ja, heel erg tanig. Het spier. Ja, ik vind het de grootheid. Hij doet het verschrikkelijk goed. Aan de andere kant, omdat ze de triestigheid... komen we bij Prince terecht. En ik wil toch even uh, terug naar het moment dat hij overleed. Mm. Daar ging iets aan vooraf, hè. Ja. Want Prince, Prince is niet... Prins was verslaafd, maar uh, uh, uh, dat was onopzettelijk zoals dat dan heet. Prins uh, zat in een tournee waarbij hij alleen maar piano speelde in zong. En Prins die gaat all the way tijdens zijn optredens. Dus die moet de aanzet op zijn piano enorm gedaan hebben met die handen. En hij had een ongelooflijke pijn in zijn handen. Had hij. Uh -huh. Dus hij heeft toen een, een pijnstiller gekregen. Uh, Fentanyl, waarvan toen gezegd werd dat het niet echt verslavend was. Maar dat middel, Jaap, is vijftig keer sterker dan die urine. Ja. En wat is er gebeurd? Hij heeft toen in een vliegtuig, een week voor zijn overlijden, heeft hij een OD gekregen. Toen is hij een vliegtuig uitgedragen. Is hij in het ziekenhuis gevoerd. Hij heeft dus zichzelf eigenlijk bevrijd van alle eh, prikjes in zijn armen. En dan maar op, is hij gewoon naar huis gegaan. wat hij nog moet blijven. Ja. En, en, en zoveel pijn in zijn vingers dat hij toch door zou gaan. Hij was gewoon verslaafd aan een verdovend, eh, zeg maar, een, een pijnstiller. Ja. Die eigenlijk gewoon via doktersrecept verkrijgbaar is. Ja. Maar waar wel 20.000 mensen aan zijn overleden in de US in 2016. Terwijl 15.000 mensen overleden aan een, uh, aan een -overdosis. Ja. ja. Dus kun je nagaan, Jaap, hoe, hoe, hoe, hoe, over zuur gesproken. Hoe zuur is dat? Ja. Dat je overlijdt aan een pijnstiller. Ja, dat is, uh, dat is ook niet uh, met een pen te beschrijven, denk ik, eerlijk gezegd. Nee. Ja, ja. Ik, ik vind dat... Uh, maar, maar het blijft... Wat een ster was joh. Ja. Eh, eh, heb, je, heb, je, heb je ooit een filmpje gezien... van uh, George Harrison uh, uh, Tribute? Ja, daar heeft hij samen met... Uh, hoe heet hij ook alweer? Met uh, Tom Petty? Uh, daar, uh, ja. ja, ja. Ik, dat, dat, dat heb ik gezien. Uh, op YouTube zijn er beelden van... Uh, geloof ja. me, uh, ja. wow my guitar gently weeps. Die, die hebben ze daaruit uh, lopen voeren. Nou Daar uh, e stond een stond, uh, um, uh, brok uh, gitaarervaring... Uh, waar je u tegen zei. Dus, uh, het, was, het was een... een, een, een hij uh, uh, was... Ongelooflijk goed, echt. De ja. ja. optreden jongen, de Paradiso, die eerste keer, ik zal het nooit vergeten, stond dus aan de grond genageld. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja, jij bent niet als Ger Loofman die bij een uh, concert van Queen gewoon is opgestapt en dat die uh, frontman van Queen, die Freddie Merkel, die, die zegt: wat gaat die gek nou doen? Die ging gewoon weg. <laughs> dus, ja, ik uh... weet, dat heb je verteld, ja, maar <laughs> ja, gek, Ger wil het ook niet helemaal vissen. <laughs> had dat moet niet horen. <lacht> nou, nee, bij Ger is het uh, net als uh, bij wijn. Hij vindt het lekker of hij uh, vindt het niks. En uh, als hij het niks vindt, uh, dan vertrekt hij. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, maar... Uh, uh, Prins, dat is natuurlijk van een hele andere orde in, uh, in dat opzicht. Uh, jij, ja. jij bent ook nog wel eens met hem op pad geweest. In, uh, de, nou, ik, ik had dat, dat, dat is ook zo'n verhaal, geloof ik. Even ja, kort. Dat is, dat is een prachtig <lacht> verhaal. Ja. Dat ik dat in mijn doel in een Amsterdam. En uh, zo'n zo, zo, rijtjeshuis uh, ja. voor, voor de... Ja, het was niet echt, was niet echt, was niet echt hoe moet ik zeggen een, een riche op, voor riesge op veel geld daar. Ja. En uh, toen kwam op een avond was aan de raadse geld door Limousine die kwam uh, de straat ingereden en uh, ja, ik roop ik naar Sprins. Ja. En die heb ik toen volgens de stad laten zien. Dat was heel leuk. <laughs> vanmiddag moet ik ja, ik doe het eventjes kort, af snap, want vanmiddag ja. zit ik uh, vanmiddag rijd ik naar Hilversum, want dan zit ik in het programma van NPO 1 oh. van Twan Ja. En uh, Twan en, uh, en uh, ik ben van aantal dame kwijt. Uh, dat is uh, Suzanne Bosman volgens mij, denk ik. Een hele leuke, nee, Misha, Michi, is geloofd. Oh, nee, dat, dat, nou, goed. Een nou, hele leuke, hele leuke dame. Ja. En, uh, en dan, uh, dan mag ik mijn verhaal over Prins vertellen, omdat hij vandaag vijf jaar geleden overleefd uh, uh, is. Ik, uh, uh, ik ga het uh, terugluisteren, want ik uh, denk dat ik zelf bezig ben, maar uh, ik probeer het dan wel even ergens uh, terug te halen. Komt goed. Ik ga, ik ga jou verhoren, ja. Ja, is goed. En over Prins uh, gesproken. Zullen we hem dan ook uh, maar even draaien dan? Ja! Hier is, uh, is Controversie. Eigenlijk waar het allemaal mee begon, hier in Nederland.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 The new met is just Een songwriter met een, uh, met een uh, literaire ondergrond is het uh, in dat, dat opzicht. En uh, het uh, wordt eigenlijk min of meer geschreven, uh, omschreven als uh, de romantische man in uh, de moderne tijd, zo uh, schrijft hij zijn muziek. Jacob word ik had uh, de schuif iets wat er vroeg open stond, dus uh, er kwam een vleugje Marcel Busser uh, tot uh, de mensen in Zandvoort toe. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Jaap.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 Want ik heb het idee dat de horeca iets mag doen. Ja, klopt zeker. En ja. we hebben ook een, een kleine vreugde gesprongen. Ja, dat geloof maar, ik uh, graag, blijft ja. We dan ook wel uh, met een kleine dat dan wel. Maar ik bedoel, <laughs> ja, wij zijn misschien wel heel blij als, uh, als je een terras hebt. En uh, zeker hier in Zandvoort met de strandpafio's uh, voor ons uh, als horecazaak op het Kerkplein met uh, een ruim terras. Dat geldt natuurlijk voor meerdere collega's. Hmm. Maar ja, er is ook nog zoveel dichter hè. en laten we dat vooral niet vergeten. Ik ja. bedoel... Uh,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 We hebben een week. Ja. En ik moet, nou, wat ik zeg, ik zag hem vandaag of gisteren niet aankomen dat we ineens deze afslag wel zouden gaan nemen. Tuurlijk, de, le de lekkage was er. Maar het, het stroomde nog een beetje tegen mijn gevoel in. Maar goed, uh, de woorden zijn er. We mogen. Dus uh, ja, uh, alles. ik heb hier een hele actielijst liggen. Wat gaan we allemaal doen? moeten we allemaal doen. Ja. ja, daar staan best wel wat punten op om volgende week weer gastvrij open te staan voor onze gasten. Goed, Marcel, ik uh, dank je hartelijk. Uh, want uh, we zijn ook een beetje aan het einde van, uh, van deze Zandvoerse Zaken gekomen. En uh, uh, graag uh, tot een andere keer. Ik denk uh, dat dat nog niet de laatste keer is uh, dat we elkaar hebben gesproken. Hey, ik hoop het wel, maar dan uh, niet over <laughs> dit item. Nee, plaatsen. nee. Goed, uh, dat was, uh, dat was uh, Marcel Busser van, uh, van Robbel. Uh, ja, we zijn ook uh, meteen uh, aan het einde gekomen van dit, dit uh, fijne programma op de, de woensdag. En uh, ja, afsluiten doen we met, uh, met een, uh, een cd, uh, een album die ik in handen heb. Uh, is een uh, beetje een nummer wat ze ook naar buiten toe heeft gebracht. Al eerder naar buiten toe heeft gebracht. Zelfs een single geweest van Fataal van Madlife. Eh, wat mij betreft graag tot morgen. Tussen 7 en 10 met Otter event. Dag.